Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In het centrum van Rotterdam heeft de politie elf jongeren opgepakt. Ze werden betrapt met messen, cocaïne, vuurwerk en een boksbeugel... of ze konden zich niet legitimeren. De jongens en mannen van 12 tot 22 jaar... hingen in groepjes rond bij de lijnbaan in de Bijenkorf. De politie houdt het winkelgebied extra in de gaten... omdat er aanwijzingen zijn dat een groep jongeren... het warenhuis zou willen plunderen. Daarom werden deze jongeren gefouilleerd. Turkije heeft een vermoedelijke IS-strijder... die vast zat in het niemandsland bij Griekenland... naar de Verenigde Staten uitgezet. De 39-jarige man is een Amerikaans staatsburger. Maandag werd hij op eigen verzoek door Turkije uitgezet naar Griekenland... maar dat wilde hem niet toelaten. Sindsdien zat hij vast op het terrein tussen beide grensposten. Turkije begon maandag met het terugsturen van IS-aanhangers... naar het land van herkomst. Tot nu toe zijn er tien Duitsers en één Brit naar huis gestuurd.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah! is Zin in ZFM -M -M. met nu de nacht. Life is a dance floor. Is this real life? Is this a real life? Keeps like Sun above us in a foreign land it Seemed like you and me Could wait forever Oh, but the clouds pulled in And the sky got dark Then it kinda seemed like The wind picked up A cold we were